Als ik zo'n stem had als Daniel Verbrugge van Ethereal... ...dan denk ik dat ik de komende dagen echt helemaal niks meer heb. Want de pollen slaan toe op mijn stembanden. En ik denk niet dat ik het er zo vanaf zou brengen. Grunten, hij is ooit de derde geweest bij het Nederlands kampioenschap. Ik denk in 2009 geweest. Zo is ik weer een tijdje terug. Maar goed, hij is weer terug, deze Daniel Verbrugge. Want hij was... Op reis in de periode precies dat Ethereal de grote prijs van Nederland uh, wist te winnen bij Rock Alternative. De hardste band ooit die de grote prijs van Nederland uh, wist te winnen. Maar ja, daarvoor hadden ze ook al de Rob Agda Award uh, gewonnen van 2009-2010. En waren ze al de hardste band die ooit op bevrijdingspop heeft gestaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook, want uh, ze mochten vorig jaar uh, bevrijdingspop openen... Op het hoofdpodium. En dat uh, had toch ook al wat bekijks. Zeker ook toen Giel Belen een shirtje van Ethereal aantrok. En wat nou uh, leuk was. Op een gegeven moment kreeg Elko van der Meer een, uh, de telefoon van dat programma van Giel Belen. En Giel Belen belde hem op. En die zei: van... Ja, ik uh, weet niet wie ik voor me heb. Maar ja, toen werd het hem heel langzaam duidelijk dat hij ze alle bevrijdingspoppen had uh, gehad. Dat uh, was toch eventjes een beetje graven in uh, het geheugen van uh, Giel Bellen. Maar ja, uiteindelijk uh, wist hij het in ieder geval wel. Hij, zegt, uh, hij zei toen van dat het hele lieve jongens waren. Maar ja, ze maken wel heel hele harde muziek. Vorige week, of nou niet vorige week, is alweer twee weken terug, hebben ze gestaan in uh, het Witte Theater. Dat was ook een, een metalfeestje. Was dat een metalfeestje wat er uh, afgewerkt uh, werd? En daarin waren zij ook te zien tussen een aantal metal acts. Eh, toch vond ik dat Ethereal, ja, hoe kan het ook anders? Een beetje er met kop en schouders bovenuit stak. Hoewel, ik heb alleen maar eh, dat optreden eigenlijk gezien. En meer ook niet. Maar ik vind, eh, vind wel van ja, als je zoiets hebt binnen de poorten, dan, dan hebben andere bands daar ook wel enig profijt van. Afgelopen vrijdag uh, waren ze uh, ook al te zien en te horen in Leiden. En toen hadden ze een band... Uit IJmuiden. Ik zei al, een van de bandleden van Gangster, Daan van Putten, deed daaraan, of deed in Gangster mee. Maar hij is nu opgetoken in Pound. Ik weet wel dat Pound bezig is met een EP af te leveren. Ook daar zijn we mee bezig. Op het moment dat de EP er is, gaan we in ieder geval met de band praten over de EP. Want ja, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat ze een beetje aandacht krijgen. Wat we nu nog hebben is materiaal, gewoon MP3-materiaal. Niet helemaal zoals het zou moeten het zou zijn, maar goed, oordeel zelf. Hier is met New Beginning. Dat was hem helemaal. Uh, Bring on the Bloodshed. Ook een keer geweest. Uh, twee heren. Rogier en Toby. Die hier uh, ooit uh, wat vertelden over hun uh, werk. Wat ze hebben gemaakt. Nou dit is een van de, het, de werkjes. De brave werkjes. Van Bring on the Bloodshed. Blood, Death, Immunity. De Four Pound En New Beginning. En ja. Zoals uh, gezegd. Uh, hadden we daarvoor. Ethereal. Met uh, Relentless Revelations. Nou is het zo dat ik. Uh, ja dat we natuurlijk ook nog in. De ja, een beetje in de wat overblijfselen zijn van de Rob Akdaalwoord. Daar hebben we natuurlijk nog, uh, nog het uh, nodige van liggen. Natuurlijk zoals uh, ze dat uh, hebben vrijgegeven voor de finale. Dus gewoon het werk wat we kennen van uh, de mensen die, uh, die mee hebben gedaan. En ja, als ik dan toch nog eventjes uh, terug uh, ga naar de finale. Ze hadden wat lijm onder hun voeten. Maar eerlijk gezegd moet ik er wel bij zeggen dat uh, ze in de eerste voorronde gewoon helemaal goed en uh, top waren. Alleen in de finale kwam dat er wat minder uit. Against All Odds, 30 april, zijn ze te zien en te horen op een, op een festival in Koningin, op Koninginnedag in Beverwijk. En ze komen ook in Halem spelen, dat, dat heb ik begrepen uit het hele verhaal. Maar Against All Odds, hier zijn ze nog een keer met Fan Flamer, dan wel in een gewone studio-uitversie. Hier, duistere muziek van Rua. En Keep Moving heet het uh, nummer. Wil je meer uh, van deze band weten? Nou, dan kun je ze gaan zien op 26 mei. Nee, niet 26, 27 mei zelfs. En dat is op een vrijdag Dan uh, speelt uh, de Rock Alternative Kwartfinale zich af van de Grote prijs van Nederland In uh, de Pakhuis Willemmina. En ik meen dat ze daar uh, te zien zijn En dan weet je ook meteen wat dat is Deze band Rua Dus onthoud die naam Keep moving en Misschien zullen ze nog wel eens een, uh, wat meer van zich laten horen Wat dat er wat dat gaat Nou Daarvoor hoorden we ook nog iets Van de Flame, Against All Odds Het is zo dat zij op 30 april Dus op uh, zaterdag Koning Dag Dan zijn ze te zien en te horen in Beverwijk en in Haarlem Waar precies, uh, dat weet ik niet Ik zou eventjes checken op hun Facebook Die hebben ze En anders op hun huis Daar uh, zal het ongetwijfeld op staan Daar spelen ze dus uh, Dus je hoeft je in ieder geval op 30 april zeker niet te vervelen Als het gaat om muziek Wat betreft hier in de buurt Nou wij hebben hier gewoon koekhappen En uh, een beetje hoog springen een beetje, uh, een beetje, wat is het? Met een, uh, met een kussen ergens uh, in de hand staan. wel mij van jouw tijd. Nou, nou ja, goed. We kunnen, nou ja, we kunnen de rommelmarkt uh, kunnen we op. Wat dat er gaat, is er uh, genoeg te doen. Alleen, popmuziek dat hebben we niet. Dus dat, uh, daarvoor moet je echt uh, even buiten zandwoord gaan kijken. Maar goed. Het is op zich, als het een beetje mooi weer is, gewoon lekker buiten lopen. En dan kan je gewoon... Afvragen wat mensen allemaal van hun zolder naar beneden hebben getrokken. En misschien zit er wel iets waardevols tussen. Wie weet het die, het, die zal het maar net nodig hebben, denk ik, toch? Goed, wij weer verder met de muziek hier. En dat doen we met een andere band die in de voorronde van de Rob Agda woord heeft meegenaamd, de Las. En dit nummer dat heet Lack. Nou, het, het doet er helemaal niet vermoeden, eerlijk gezegd. Want uh, als je nou naar naar buiten kijkt, dan is het gewoon een heel mooi weer. Afgezien vandaag dat het even wat spatjes was. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Voor mij kwam dat een beetje prima uit. Want anders wordt het echt helemaal gordroog in mijn strot. Maar deze heren, die hadden het over de lach van de herfst. Nou, zover is het nog lang niet. De voor de los met uh, locked Siers, overigens was dat Autumn Smiles. En uh, we komen zo langzamerhand een beetje in uh, een periode van uh, de uitzending dat we zo langzamerhand uh, opgaan naar tien uur. Dat betekent dat je zo langzamerhand ook een beetje het licht uit uh, mag gaan doen. Hoewel, dat doen we nog niet. We hebben het uh, geprobeerd de afgelopen zondag om dit uh, plaatje even een beetje onder de aandacht uh, te brengen. Dat doen we nu ook in deze uitzending uh, afgelopen maandag. Bij de paasracers. Hij uh, past natuurlijk wel. Dat uh, vrolijke liedje van Excused. En dit nummer, daar gaat het om. Hier is Automobiel. Nou, dat hadden we dus geprobeerd. Ik weet niet of uh, wat die andere jongens uh, hebben bedacht om uh, dit uh, nummer te draaien. Maar wij uh, doen het uh, dan nog eventjes dunnetjes over hier in dit uh, programma. Jij uh, had het uh, ergens eerder gehoord. Ja, ik heb het ergens eerder gehoord, maar ik weet dus niet waar. En dat is misschien bij jou? Of... Ja, ik denk toch eerder bij mij, uh, Marcus. Want... Ja, maar wij luisteren alleen maar 3FM eigenlijk. Dus daar... jij zegt daar zijn ze nog niet geweest. Nee, dus... Daar zijn ze nog echt niet geweest. Dus wat dat gaat... Hmm. Maar goed, uh, ze, hebben natuurlijk wel een, uh, ze zijn al ergens uh, in Amsterdam opgedoken. Ze hebben in Bitter Soeter onder andere gespeeld. In, de, in, in de Winston hebben ze al gestaan. En natuurlijk in P3 in Permanent, waar ze vandaan komen. Dus wat dat er gaat, zou het, uh, ja, zijn ze wel uh, flink aan de weg aan het timmeren. En ja, ze hebben al wat EP's op hun naam staan. En dit is het laatste werk uh, wat ze hebben gedaan. Ik dacht dat het uit 2009 of 2010 uh, kwam. Uh, dit nummer dat, uh, vind ik uh, heel vriendelijk uh, op de radio. Dus daarom draaien we het ook. Ja, en zeker nadat we helemaal aan het begin toch nog eh, even de zware jongens aan het eh, werk hebben gehoord. Eh, wat dat gaat, dan denk ik, wow, nou, dan moeten we nu toch wel eens ook eventjes de wat eh, toegankelijke jongens aan bod laten. Overigens, over toegankelijke muziek gesproken. Ik zie nog meer toegankelijke ja, muziek. Ja, zie toegankelijke muziek van, uh, van de Cosme Carnival, bijvoorbeeld. Uh, vorig jaar uh, hadden ze in een dampende Patronaatcafé uh, gestaan. Daar liet uh, Nick Schuiten uh, van de week op Facebook ook nog wel wat uh, over los. Want hij had een, een of andere ding opgeduikeld. Uh, de herkenningstune van, van, ja, van Studio Sport uh, tijdens de WK Voetbal. Uh, Nick is nogal erg uh, liefhebber van het uh, spelletje voetbal. En dat was ook op die avond in het uh, Patronaatcafé te merken. Toen. Ghana tegen Uruguay speelde. Het was een uh, spannende wedstrijd. En dat, tegen dat decor speelde de, de Cosmo Carnival uh, hun uh, muziek. Ze zijn bezig met uh, het uh, album aan het opnemen. En dat moet ergens als het goed is van de zomer nog misschien voor de zomer het uh, levenslicht uh, gaan zien. Dan zal in ieder geval uh, bijvoorbeeld een uh, nummer uh, moet ik er even bij zetten. Uh, het nummer van uh, Share the Love. Dat zal iets anders gaan klinken dan dat we gewend zijn op de EP. Het zal meer een theaterversie zijn. Dat heeft hij al laten horen. Of tenminste laten, laten weten. Niks schuit. Maar we doen het nog. Eh, we doen het even met een ander nummer van de EP. Namelijk Funny Man. Dat is eh, van de Cosmo Carnival. En dan ga je nu naar luisteren. Dit is zo'n plaat die eigenlijk oneindig door mag lopen. Uiteindelijk wel, maar het duurt maar vier minuten. Hoewel dit nummer volgens mij ook gespeeld is. Tijdens de finale van de Robac. wordt. Al inmiddels alweer twee weken terug. Dik twee weken terug alweer. Uh, bijna drie weken zelfs al. Uh, Pilot Paco en Where My Coat. Dat, uh, die jongens hebben wel een 3FM uh, nominatie al gehad. Dus ik geloof dat ze al geweest zijn. Ik geloof zelfs s'nachts. Maar goed, uh, je moet ergens beginnen als band, bent. Dus wat dat gaat, het zal mij niks verbazen als ze uh, misschien de weg naar het juiste podium weten te vinden. We komen uit Alkmaar. Pilot Paco. Uh, terug naar een andere Alkmaarse. En zij staat in de kwartfinales van de grote de prijs van Nederland. Exact weet ik het niet. Ik meen dat het uh, de 26 e mei is in het Pakhuis Willemina. Daarin uh, zal ze te zien en te horen zijn. Samen bijvoorbeeld ook met Kashmir Hakim, die vorig jaar nog in het paard uh, speelde. Die uh, Kashmir Hakim die krijgt trouwens een tweede kans. Maar goed, uh, Jorie Zwart is uh, de winnaar van de Amsterdam Popprijs. En die nominatie dat ze dus in de kwartfinales terechtkomen, zal ongetwijfeld daarmee te maken hebben. Hier is Secretly Sleeping. Keep ticking on the hours Fizz while my mind's not done Picture frames of crime Scene flashes before my eyes Cause my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 Dat was op een zondagmiddag ooit, Marcus. Toen ze hier was geweest. Ze is te groot. Ja. Soon de night. Uh, ook zij gaan, uh, Ook haar gaan we terugzien uh, uh, bij de kwartfinale's van de grote prijzen van Nederland. Dat zal in Bittershoed uh, zijn in Amsterdam. En dat zal ergens in juni zijn als ik het wel heb. Goed, deze uitzending van Alternative FM die zit erop. En dat betekent dat we dan uh, nu langzamerhand er een, uh, een eind aan uh, gaan breien. Want ja... Uh, het. Het zit erop in ieder geval. Dan moeten we alleen nog even dit uh, plaatje nog even terug uh, zetten op uh, de juiste plek. Want anders dan, uh, want hij is al uh, onderweg. En dat is natuurlijk niet de uh, de bedoeling. Uh, juist, dan zo doen we dat. Dit is het laatste nummer tot aan het nieuws van 10 uur. En wat ons betreft graag tot volgende week. Dus Fabiana Dammers met The Girl You Loved. Dag.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 you do you wouldn't be so cold and cruel well it's a shame, it's a crime, paying so much attention on a dime so speak up your mind like I just did mine it's about time well it's up to you I'm feeling rich and I